4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom en Suzanne Bosman. We beginnen een beetje lente te ruiken op de huizenmarkt blijkt uit het uh, opiniepanel, maar zet dat goede gevoel ook door. Straks hoor Primus daarover. Emeritus hoogleraar stedenbouw die is positief over de koopmarkt, maar bezorgd over het huren. Hij nou, legt uit waarom in Radio 1 vandaag na het NOS journaal met Dorot Meijer. Boekwinkelketen Polaren is failliet. Dat heeft curator Kees van de Meent bekendgemaakt. Volgens de curator is de achtergrond van de omzetting... van uitstel van betaling naar faillissement... meer technisch-juridisch van aard. Nu kunnen de vestigingen beter worden verkocht, apart of als groep. De twintig winkels van Polare blijven voorlopig gewoon open. Polare ontstond vorig jaar door een samenvoeging... van de winkels van Selexis en De Slechte. Bij het bedrijf werken ongeveer 400 mensen.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 In het grensgebied met Afghanistan is een van de topfiguren... van de Pakistanse Taliban doodgeschoten. Asmatullah Bitani zat in de uitvoerende raad van de Taliban. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de dood van Bithani en drie van zijn medewerkers. De Pakistanse regering had een beloning van 100.000 dollar voor hem uitgeloofd. Het kan zijn dat Bitani het slachtoffer is geworden... van een interne strijd bij de Taliban. Het kan ook zijn dat hij is omgekomen... bij een gerichte actie van het Pakistanse leger. Het Egyptische interimkabinet is opgestapt. Premier Biblawi heeft dat bekendgemaakt op de Egyptische tv. Biblawi werd zeven maanden geleden interimpremier... nadat president Mossi was afgezet. Waarom de interimregering nu is opgestapt is niet duidelijk. Biblawi is zonder meer verweten dat hij geen beslissingen durft te nemen... en de economie niet uit het slop heeft kunnen trekken. Maar bij het aftreden speelt mogelijk meer mee, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 ...zijn de otters wel met een opmars bezig richting Zuid-Holland. En daar zijn we hartstikke blij mee, want we dachten even dat hij was doodgereden... ...op de bij Gouda. Het weer geregeld zon, maar ook sluierbewolking. Droog blijft het, 11 graden is het op de Wadden, 14 in het zuidoosten en oosten. Morgen gaat het vanuit het westen regenen, maar in het oosten is het dan nog lang droog. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat file door een gestrande auto... bij knooppunt Hodendrecht, 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort staat 4 kilometer bij Spijkenisse. En op de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer.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 Dat is al over drie dagen. Ecosim heeft nu ook moes voor veilige reiniging en fix kleefpasta voor langdurige kleefkracht. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Worden uitzendkrachten in de distributiecentra van Albert Heijn nu uitgebuit? Volgens FNV Bondgenoten is het er in ieder geval nog steeds niet in de haak. Nou, Marta Bruin vertelt in training vandaag hoe je mee kunt doen met het Eurovisie Songfestival. Tot de half vijf is dit Radio 1 Vandaag. Albert Heijn weigert de belofte na te komen om medewerkers in de distributiecentra een vaste baan te geven. Dat zegt vakbond FNV Bondgenoten. Die stelt dat AHOLD de lonen zo laag mogelijk houdt en dat de belastingbetaler daar uiteindelijk voor opdraait. Marcel Nuiten, goedemiddag. Goedemiddag. U bent vakbondsbestuurder uitzendkrachten voor FNV Bondgenoten. Nu waren er vorig jaar ook stakingen he, bij die distributiecentra van Albert Heijn. En toen is er een cao afgesloten. Daar houdt Albert Heijn zich niet aan? Uh, nee, er is uh, uh, het nodig te doen over uh, de afspraak dat er 200 krachten uh, een uh, echte baan zouden krijgen bij Albert Heijn. En wat is een echte baan? Een echte baan is een uh, vast contract. Een vast contract. Ja, een vaste job. Hebben, we hebben natuurlijk ook even met Albert Heijn gebeld voor een reactie. Die zeggen, nou wij hebben alleen maar afgesproken in die CEO dat ze een contract voor bepaalde tijd krijgen. En niet voor onbepaalde tijd, wat u bedoelt. Dat is niet zo. Er is wel degelijk gewoon afgesproken dat er 200 echte banen zouden komen. En het gaat hier om uitzendkrachten, vooral Poolse uitzendkrachten... die soms al 6, 7 jaar op tijdelijke basis voor Albert Heijn werken. Die zijn dus niet geholpen met een zoveelste tijdelijk contract... of contract op tijdelijke basis. Nee, ik begrijp dat u het daar niet mee eens bent. Maar als je dat hebt afgesproken, dan kan dat toch eigenlijk... helemaal geen mening zijn Daar staat er toch zwart op, wit, wel of niet, bepaald of onbepaald. De onderhandelaars weten verrekte goed wat er is afgesproken. Iedereen begint bij... Heijn met een BT op tijdelijke basis. Er was afgesproken dat de mensen een taalkursus zouden krijgen. En dat ze gewoon zich daar gewoon. Uh, qua Nederlandse taal moesten kwalificeren... en dan zouden ze doorstromen naar een vaste baan. Maar heeft u het niet wat op wit? Is, het probleem is dat uh, gewoon het management van Albert Heijn, uh, gewoon onbetrouwbaar is en afspraken aan zalaars uh, lapt. Maar toch nog of even de vraag naar van hun, onze kant. Uh, die afspraken of, of staan naar die niet op papier te met handtekeningen eronder... en Die handtekeningen staan op papier, ja. ja dus die handtekeningen, maar ook het feit dat het een contract... voor onbepaalde tijd is. Uh, de... Uh, de afspraak, het beleid bij Albertijn is, en dat is nog eens een keer bevestigd, is dat mensen gewoon beginnen op een tijdelijk contract en vervolgens doorstromen naar gewoon een vast contract. En hier is zelfs bij afgesproken dat de mensen, wanneer ze zich zouden kwalificeren voor de Nederlandse taal, zouden kunnen doorstromen naar een vast contract. Het probleem is en blijft, en dat weten de onderhandelaars verrekte goed wat er is afgesproken: dat het management van Albertijn onbetrouwbaar is en ja. afspraken naar zijn laars. Ik begrijp dat of u dat vindt, ze naar het zou, hun hand zet. het zou fijn zijn als u gewoon ja of nee uh, misschien kon zeggen, maar dat lukt niet helemaal. U, nou, u, u gaat ik ben het ook ieder... duidelijk dat uh, gewoon, uh, dit een duidelijke afspraak is. Nee, het is voor u heel duidelijk. Dat is in ieder geval voor u prettig. Uh, maar, maar laten we even luisteren. Want we hebben ook een reportage. Albert Heijn heeft zes distributiecentra. Hè, daar werken 5300 mensen. 1250, begrijpen wij, zijn lid van het FNV. De meeste mensen hebben vaste baan. Een van die mensen is uh, Sami Kourouh Allround magazijn medewerker voor Albert Heijn. En ook vakbondsconsulent voor FNV-bondgenoten. Achter bij die, ja, je ziet die twee torens en uh, daar heb je dan de kanaal. Zeg maar daar tegenover is uh, Albert Heijn Distributie, Zandam. Sami Kouramet heeft een mooi uitzicht vanaf de 14e verdieping van de flat waar hij woont. Je komt net uit uh, de ploegendienst. Klopt. Cool. Cool. Bij het distributiecentrum van Albert Heijn. Ja. Wat doe je dan concreet? Laden, lossen, controle, heftrucken, uh, dat soort werkzaamheden. En je moet de orders bij elkaar rapen... die dan vervolgens naar de winkels van Albert Heijn in de landen worden vervoerd. Klopt, ja. Wij verspreiden het uh, zeg maar naar heel Nederland. Dat is het orderpikken? Dat is orderpikken, ja. ja klopt. En hoe werkt dat? Ja, dan uh, ja, pak je een voice-picking. Je... Voice voice-picking? Voice-picking, ja. Dat is een systeem waar je een koeptelefoon op je hoofd hebt. En uh, dat wordt door, door een heel aardige dame, heel lief... word je aangewezen waar je moet zijn, zeg maar. Een robotstem? is een robotstem, ja, dat klopt, ja. Hoeveel mensen werken er eigenlijk in Zandam bij het distributiecentrum? Oeh, dus uh, even kijken. Ongeveer, in uh, rondom duizend man, ongeveer. En hoeveel daarvan zijn uitzendkracht? De, de meeste. De meer is gewoon uitzendkracht. Die, die, die halen het meeste op. Of die halen alleen maar op. Dus die doen echt... Dat is dat oordeelpikken. Dat he? is die oordeelpikken, ja. En als vaste medewerkers zijn... Uh, uh, ja, die doen andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld heftrucken uh, laden. Uh, indirecte taken binnen Albert heijn distributie. Jij bent een vaste dienst. Al tien jaar werk je bij Albert Heijn. Klopt. Nu ben je 35. Hoeveel procent van die uitzendkrachten is Pols? 90 Als je het hebt over prestaties die geleverd moeten worden... is er een verschil in prestatienorm voor vaste medewerkers... en medewerkers van de uitzendbureau? Dat Ja, maar uh, het verschil is dat de uitzendkrachten ja, harder moeten werken. Die halen alleen maar op, vijf dagen. Uh, die uh, doen alleen dat zware orde pikken. Die, die mensen die moeten gewoon 100 lopen als ze niet halen. En uh, ja, dan, uh, dan is het einde oefening. Wat betekent dat dan? Mensen gaan haastig werken. En, ja, en wij als vaste medewerkers denken... van wat voor taferelen zijn dit, weet je ja, Het is gewoon best wel gevaarlijk af en toe op de vloer. Maar geef eens een voorbeeld hoor. Door die voice-picking zijn ze gewoon gefocust uh, om te halen, halen. Dus stressen. Dat is die robotstem. Dat is een robotstem. Maar die is in het Nederlands? Die is in Pols. In Pols? Ja. Dus die Poolse medewerkers... die hebben de mogelijkheid om in Pools te vertellen... En uh, ja, die jongens staan zo gefocust om die 100% te halen. Want uh, ja, dat is gewoon een opjaagnorm. Zo zien wij dat. En die Poolse collega's die je dan hebt, um, hoe lang zijn die dan aan het die... werk bij jullie? Ja, een jaar werken ze. En na die jaar gaan ze naar, uh, naar Polen. Half jaar eruit. En dan komen ze weer terug. En de leeftijd van die mensen? Jong. Jong? Ja, gemiddeld zitten ze op 20, 21, 18, noem maar op. Albert is een mooi bedrijf. Dat moet ik wel eens toezeggen. Wij zijn blij dat we bij Albert Heijn werken. Maar het is gewoon ook hard werken. En uh, soms denk ik van: ja, het kan ook op een andere manier. Dat zei Sami Kouramet in een reportage van Harm van Attenveld. Ja, terug naar Marcel Nuiten, vakbondsbestuurder, uitzendkrachten. voor FNV-bondgenoten. Uh, uh, handelt Albert Heijn nou tegen de wet, vindt u? In, uh, door uh, uitzendkrachten zo lang ja. aan het werken te houden. Ja, en op te jagen in de pols. En, uh. Uh, uh, Nee, kijk als het gaat om de uitzendkrachten... die sturen ze een half jaar weg en dan komen ze terug... en dat is de, zo de bekende draaideur, bij mensen bekend... en dan beginnen ze weer bij nul. Het probleem is, als ze die uitzendkrachten zouden doorlaten werken... wat ook kan, dan worden ze iets duurder. En dat kan niet bij Albert Heijn, want Albert Heijn let heel nauw op de kosten... Um, ja, wat uh, betreft uh, gewoon uh, de werkdruk, het, uh, het, het opjagen, uh, dat is als je naar de arbeidsomstandigheden zou kijken en daar wordt dus goed naar gekeken, is uh, volgens uh, ons uh, gewoon uh, ja, uh, klopt niet met wat uh, gewoon wettelijk uh, gewoon kan. Halbertijn is ook uh, in de distributie grootleverancier, van mensen die gewoon op oudere leeftijd last krijgen van de rug, van gewrichten, allerlei fysieke problemen krijgen. Ja, maar speelt dit soort zaken ook bij andere grote supermarktconcerns, of alleen hier? De distributie is gewoon zwaar werk het is na de bouw het zwaarste werk, dat wordt wel eens een keer vergeten. Dus ook in andere distributiecentra's is het gewoon zwaar werk maar Albertijn munt wel uit als het gaat om. Nou, de, de, de werkdruk en dus het enorm opjagen van mensen. Ja, u zegt, ze houden zich niet aan de afspraken. U zegt misschien ook zelfs niet aan de wet. Wat kunt u als vakbond, of wat gaat u dan nu doen als vakbond? Um, wij proberen hier goede afspraken over te maken. En de werkdruk is een van de zaken, is afgesproken in de vorige CAO... om dat gewoon aan te pakken en, en, en terug te dringen. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt. U gaat geen actie ondernemen voor, vooralsnog? Als het gaat om die 200 uitzendkrachten die een vaste baan is beloofd. en overigens geldt dat niet alleen voor die uitzendkrachten. maar ook tientallen jongens die ook een uh, tijdelijk contract hebben en een vast contract is beloofd. dan uh, zullen wij daar weer wel actie op gaan ondernemen. Dat wil zeggen staken? Nou, ik zou graag met Ascher een keer naar Albertijn gaan. Ascher is er een keer op bezoek geweest. Die zullen ze toen wel een, een mooi verhaal hebben verteld. Maar ik ga graag met Ascher naar Albertijn. Om een bedrijf als Albertijn, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid dient te nemen. Om die aan te spreken op gewoon een afspraken die ze hebben gemaakt. Over gewoon vaste jobs voor gewoon mensen die daar ondertussen al zes, zeven jaar werken. De uitnodiging is bij deze vierde eter richting Ascher gegaan. Dank voor de toelichting, Marcel Nuiten graag gedaan. van de FNV-bondgenoten. Radio 1 Vandaag. De Olympische sporters die komen vandaag terug in Nederland. Ze landen straks, of over een paar uurtjes, op vliegveld Eelde. En dan gaan ze door naar Assen voor de huldiging. En daar is verslag even Joris van de Kerkel van de NOS. Druk daar al, uh, Joris. Nou, ja, heel erg druk. Te horen. Uh, ja. Het plein, ja, het plein uh, voor het grote podium uh, staat zo goed als vol. Er kunnen nog wel wat mensen bij... Er zijn mensen dansjes te doen. Ik denk dat ik ze daarmee tekort doe. Maar laat ik het zo zeggen. Ik kan niet alles zien. Want zo groot ben ik nou ook weer niet. Maar ze zijn een soort van dansjes aan het doen op het podium. Handjes naar links. Armpjes naar rechts. En dan op deze muziek uh, beweeg je dan vanzelf mee. Maar wat nog veel mooier is. Uh, wat ik hier zie. zijn een hoop kinderen van een jaar of zes, zeven. Die als vanzelf uh, aan, het, uh, aan het bewegen zijn. En op de vraag... Uh, van de, uh, de dj op het podium van Wie heeft alles gezien? Zei één meisje heel enthousiast en heel luid. Ja, ik, ik heb alles gezien. Nou, hier zijn er nog twee aan het dansen met een rode blauwe vlag op hun wangen. Lekker aan het dansen? Ja. Ja. En uh, wat voor muziek is dat eigenlijk? Weet je dat? Nee. Schouders omhoog. Heb jij heel veel gezien de afgelopen dagen van het sporten? Ja. Wat vond jij het mooiste? Schaatsen. Wil je zelf schaatsen? Ja, ik kan best wel goed schaatsen. Wat is jouw beste afstand? Wat zei jij? Wat is jouw beste afstand? Uh, geen flauw idee. <laughs> maar je kunt, het hele best wel, je kunt het best wel goed? Ja. Oké, okay, en welke van de schaatsers ga je nou zo het meeste voor juichen? Wat zei jij? Ja, het is zoveel herrie hè. Voor welke schaatser ga je nou zo het meeste juichen? Uh, schaatsen. Welke schaatser? Iremus. Voor Iremus. Nou, die mag dan straks hier uit uh, Assen. Helemaal naar Goorlen. Alhoewel, vorige week maandag wordt ze daar pas gehuldigd. De mensen uit Zwolle worden woensdag gehuldigd. En hier is dus nog ruim een nou, anderhalf, misschien wel twee uur wachten... voordat ze uh, hier aankomen. Eerst landen op Eelde en dan uh, via allerlei uh, dorpen tussen Eelde en Assen hier naartoe. En dan staan ze hier op het podium en worden ze verenigd met uh, familie en vrienden en fans. Goed zo. En een uh, doorverrochte... Choreografie staat op ze te wachten. Joris van der Kerkhoff was dat vanuit Assen. Trending vandaag met Lammert de Bruin. Lammert, wat was het, uh, het hevigste Twitter-onderwerp? Nou, vanochtend was er veel te doen over Maurits Hendricks op Twitter. Jullie hadden het er net al even over. De Nederlandse chef de Mission van de Olympische Spelen... die uh, zei dat dit misschien wel de beste organisatie ooit was... en dat hij ook de sporters had gesproken... en dat hij dat ook allemaal stuk voor stuk vonden... en uh, dat Rusland helemaal niet meer kapot kon. Nou, de mensenrechten discussie die dus voor de Spelen afging... die uh, was daarmee wel een beetje weggevaagd. Niemand had het er meer over. En het was misschien ook niet zo heel, zo heel erg handig dat hij dat juist vandaag zei... Want uh, juist vandaag zijn er in Moskou meer dan 100 mensen gearresteerd... die uh, aan het protesteren waren bij de rechtbank... waar zeven mensen werden veroordeeld... die uh, tegen Poetin aan het demonstreren waren drie jaar geleden. En uh, ja, die nu echt de cel in verdwijnen. Ja, geen goede timing. Nee. Ik moet er nog even aan wennen, de pingel. we hebben de... ja, helemaal hebben in vormgeving, Lambert. Um, Erardo Kea uit Almere die is op zoek naar een donornier. En dat doet hij via Facebook. Zijn uh, eigen nieren die werken niet goed meer. En de tijd dringt best. Hij heeft uh, twee potentiële donoren gehad. Maar die haakten toch op het laatste moment weer af. En uh, het wachten dat kan net te lang duren voor, uh, voor Erardo. En uh, daarom heeft hij op Facebook een oproep gedaan. Dat hij een nier zoekt met zijn bloedgroepen bij En uh, sinds hij zijn verhaal op Facebook deelt. Uh, stromen de reacties weliswaar binnen. Maar hij heeft... Een nog geen donor gevonden, maar het wel goede hoop. Als je zo vaak gedeeld wordt, moet er iemand bij zitten die uh, a, de goede bloedgroep hebt. En die b, uh, gewoon zegt van nou, ik ga het doen en het ook gaat, gaat doen. Nou, laten we hopen dat hij snel een nier vindt. Altijd al mee willen doen aan het Songfestival... dan is nu je kans. Het duurt weliswaar nog een paar maanden. Op 6 mei en op 8 mei en op 10 mei... Uh, zijn de halve finales en de finale van het Songfestival in Kopenhagen. Maar de Deense Omroep die heeft een opvallende oproep op internet geplaatst. Ze zoeken namelijk zangers en dansers... die in de halve finales mee willen doen. In de eerste halve finale zal het winnende lied van vorig jaar... only teardrops uh, worden, uh, wordt, worden vertoond. En ze willen dat met een heel groot groot virtueel megacore doen. En dat willen ze dan online doen, dat je live mee kunt zingen van achter je eigen computer. Oh, dus je mag vanuit je niet je eigen naar huiskamer. grote feest daar... oh, nee, als, uh, als zanger ja. niet. Als danser ja. overigens wel. Dus als je goed kan dansen, dan moet je ook een video insturen. En dan mag je de tweede halve finale misschien meedansen op het podium. Nou goed, de reacties die stromen binnen. Iedereen stuurt zijn videootjes in. En uh, ook mensen die alvast een stukje van het liedje zingen. En dat klinkt dan zo. Ah, Only teardrops. Ja. Nou ja. ja, ik hoop dat het gaat werken als iedereen dat uh, tegelijkert Maar ook je buiten kom mag je meedoen? Ja, iedereen mag meedoen, want de bedoeling is juist ook van de organisatie om mensen in Europa te verbinden. En dat niet alleen te doen met de optreders, maar ook mensen vanuit de huiskamer daaraan deel te laten nemen. We'll nou, iedereen ging afgelopen week weg bij WhatsApp... en kwam via onder andere Telegram, wat ook niet alles bleek, weer terug. En dat is misschien wel verstandig, want er staat namelijk iets groots te gebeuren. Vanaf eind dit jaar kun je gratis bellen via WhatsApp. Dat maakte de oprichter van WhatsApp, Jan Kam, vanmiddag bekend. En uh, je kan dan gratis bellen met andere WhatsApp-gebruikers. En het is nog maar de vraag wat de telecomaanbieders aanbieders daarvan vinden... want die waren ook niet zo blij met WhatsApp in het begin... omdat ze geen geld meer verdienen met sms'jes... Uh, maar de Duitse e de dochteronderneming van, uh, van KPN in Duitsland... die heeft al aangekondigd te zullen gaan samenwerken met WhatsApp. If you can't beat them, join them. Ja, precies. En nu kan Facebook ook je telefoongesprekken. En Houdt waarom is telegram niks eigenlijk? Nou ja, dat bleek ook vast, vast te lopen. Want, uh, ja, oh, jullie <laughs> hebben het net. Nou ja, goed. Heel, dag, veel, heel veel mensen zijn dan overgestapt. En daardoor liep het vast. Dus iedereen oh. ging weer terug naar WhatsApp. Okay. En nou ja, het is in Russische handen. En het is ook maar de vraag in hoeverre je privacy daar wordt. Ja, is we natuurlijk... blijven gewoon in code met elkaar uh, telegrammen ja, Belangrijke precies, dingen ja. gewoon via de Tamtam. -tam. <laughs> Radio 1 vandaag. Dan uh, gaan we het over de woningmarkt hebben. Het optimisme op de woningmarkt neemt toe. We worden steeds optimistischer. En dat hebben we eerder kunnen horen in deze uitzending. Dat blijkt namelijk. Uit onderzoek van het een vandaag Opiniepanel. We vragen mensen al jaren naar hun vertrouwen in de, in de woningmarkt. En dan, uh, als je die cijfers erbij pakt, en dat heb ik natuurlijk even gedaan... dan zie je dat uh, de dip zat in 2012. Toen dacht maar 7 procent, bijna niemand... dacht dat het de maanden daarop beter zou gaan met die huizenmarkt. Nou, uh, op dit moment is dat 38 procent. Dat is nog lang geen meerderheid, dat maar geef ik toe. Een significant verschil. Het is een flink verschil met de afgelopen jaren. Tijd voor een feestje. Nou, dat is wat vroeg, want uh, um, vertrouwen is één. En ik zei al, het was dus geen meerderheid. Hè? Um, maar we hebben ook gevraagd wat mensen verwachten uh, van de huizenprijzen. Gaan die ook stijgen? Hè? Zijn we weer, zijn we weer um, aan de bodem van de dal gekomen en gaan ze weer omhoog? Nou, Dan zie je dat uh, de meeste mensen gewoon denken dat die prijzen gelijk blijven. Ongeveer een kwart denkt dat ze wel gaan stijgen. En daarbij komt dat nog steeds veel huizenbezitters in de problemen zitten. Onze verslaggever Mischa Blok ging op bezoek bij Sandra Metz, vrouw van 55 jaar, drie kinderen. Haar man is twaalf jaar geleden overleden en zij ziet zich genoodzaakt om nu haar huis in Baarn te koop te zetten. Het is een tussenwoning in Baarn. Ik woon hier sinds 1997. En je staat op het punt om dit huis te koop te zetten? Ja. En dat doe ik omdat ik uh, uh, niet meer weet hoe ik rond moet komen. En uh, het enige wat ik dan nog kan bedenken is uh, mijn huis verkopen voordat het uh, onder mijn kont vandaag geveild wordt. En nu ga je dit huis dus uh, te koop zetten? Voor welke prijs? Voor de crisis deed dit uh, huis uh, 285, zo'n beetje. En ik mag nou echt in mijn handjes knijpen als ik 190 krijg. En stel nou dat uh, dat die 190.000 dat, dat je dat er niet voor kan krijgen voor dit huis? Um, ja, dat is dan heel jammer, ja. ja, ja. Maar dan nog, um, ja, zou ik het moeten verkopen, denk ik. Ja. Ja, want waarom moet dat dan? Kan je niet zeggen van... Nou, ik blijf gewoon zitten, ik heb een lage hypotheek. Ik blijf gewoon waar ik zit. Um, het is de afweging tussen een lage hypotheek... en uh, behoorlijk wat um, ja, schulden, zeg maar nu. Of schuldenvrij en een extra zakcentje en uh, dan maar huren... En dan daarna is het een kwestie van een, uh, een huurwoning zoeken ja. Ja, voor een goede prijs. Valt ook niet mee, denk ik. In Baren, nee. nee. Um, er is wel net een heleboel bijgebouwd en er zijn wel een heleboel mensen nu geholpen. Maar ik denk niet um, dat ik zo snel aan een urgentie kom, omdat ik uh, door geldproblemen of zo of door overmacht mijn huis uh, moest verkopen. Nee. Wat, wat doet het met je, deze ja, financiële stress is het gewoon? Absoluut. En dan ben ik eigenlijk zo spuugzat... dat je tot dit besluit komt dan maar, uh, terwijl je dat eigenlijk niet wil. Um, het liefst had ik gezien dat ik op een rustig moment uh, in mijn eigen... Tijd uh, had kunnen besluiten zo van nou ja, ik, uh, misschien moet ik eens uh, verderop gaan kijken of uh, iets anders gaan bedenken. En uh, zoals iedereen die besluit om een huis te gaan kopen. Uh, en nu is het een soort van gedwongen, verkoop uh, door omstandigheden. Dat vind ik wel heel erg. En slaap je nog wel s'nachts, <laughs> weinig. Sandra Mets die zich dus gedwongen ziet haar huis te verkopen... maar daarentegen in het EenVandaag Opiniepanel... heel veel mensen die ook positief zijn over die woningmarkt. We praten erover door met hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Primus. Goedemiddag. Goedemiddag. U zit in Leiden in de studio. We ja. horen dus veel positieve berichten de laatste weken. Ook verhalen zoals we net hoorden. Iemand die gedwongen wordt een huis te verkopen. Uh, wat is uw beeld van die markt? Ziet u ook die, het, de positieve kant op gaan? Als we kijken naar het vertrouwen wat zo stijgt... dat klopt helemaal met de marktindicator van de vereniging eigenhuis. Dat wordt per kwartaal bijgehouden. Die heeft 100 als neutrale waarde. En die liep van het eerste kwartaal vorige, vorig jaar van 54 naar 83 in het laatste kwartaal. U ziet er, Celsius en vaarheid uh, waren het ook al niet eens over de schaal. Maar nee. de, de lijn is duidelijk. Ja. En ook de ontwikkeling van de woningprijzen. Daar zijn regionale verschillen, maar die zie je inderdaad tot ogenblik niet meer verder dalen. En in plekken als Amsterdam en Leiden zie je een voorzichtige stijging van de woningprijzen. Dat dus op, dat ja. ondersteunt dat algemene positieve beeld. En kun je dat er ook doortrekken dan, uh, naar de hele woningmarkt? Uh, dat zou ontzettend fijn zijn, maar daar ligt het probleem. Uh, kijken we naar de, naar de nieuwbouw van woningen, zowel koop- als huurwoningen... dan zien we dat uh, het aantal bouwvergunningen vorig jaar... heeft een diepte record bereikt, ruim 26.000. Dat is een aantal dat hebben we sinds 1953 niet meer zo laag gehad. We bouwen dus, niet meer. Dus voor de bouw is het verhaal buitengewoon treurig. Uh, en dat betekent ook dat de tekorten op het ogenblik flink aan het oplopen zijn... En de woningmarkt is natuurlijk meer dan de koopwoningmarkt. Eh, Zo'n 40 in Nederland huurt. En dat is niet onderzocht door het panel. Dat is maar goed ook, want het moet toch een beetje gezellig blijven. Carnaval, de otter die nog leeft. Ik weet niet Eerst of dat in de reden was hoor. Maar, nee, dat begrijp ik. Maar dat ziet er heel treurig uit. Daar is de verhuurde heffing, zoals bekend, eh, ingevoerd. Die gaat oplopen tot eh, 1,7 miljard euro in 2017. En dat betekent dat diegenen die een woning huren met een gereguleerde huur, dat is toch de meerderheid... die hebben vorig jaar um, een huurverhoging gehad ver boven inflatie... Als je een klein beetje middeninkomen hebt, gaat het 6,5% bedragen. Dat gaat dit jaar weer gebeuren. En we zien dus dat uh, als je kijkt naar armoedecriteria... maar ook naar huurachterstanden, naar schuldsanering... dat het in de huursector enorm aan het oplopen is. En vindt u dat dat een beetje onderbelicht wordt? Want uh, zoals u net een, een heel klein sneertje toch naar het opiniepanel gaf... Uh, dat we graag het positieve nieuws zouden laten horen... vindt u dat er te weinig aandacht is voor de problemen in de huursector? Nou, ik denk dat het wel heel erg goed is dat als we het over de woningmarkt hebben, dat we die twee kanten, kopen en huren, apart bekijken. Idealiter zou de diagnose ongeveer hetzelfde moeten zijn. Maar die, zijn, die, die verschillen zijn dus nu extreem groot. Dus wat in de huursector helemaal fout gaat, maar dan ook kapitaalfout, dat gaat nu heel voorzichtig de goede kant uit in de koopsector. Dus het onderscheid is wel heel belangrijk, ja. Wat moeten die huurders doen? Moeten die gaan kopen? Nou, het eerste is denk ik van belang dat we ons realiseren... dat niet alleen door de financiële-economische crisis... maar ook door de flexibilisering van de arbeidsmarkt... de vraag structureel aan het verschuiven is van kopen naar huren. Dus dat betekent ook dat die tekorten zich vooral in de huursector zich manifesteren. Dus als je een huis kan kopen is het zeker een redelijk gunstig moment. Hè? De hypotheekrente is laag en de prijzen zullen niet heel veel verder meer dalen. Dat heeft het panel ook geconstateerd. Maar goed, je moet ook niet te oud zijn, want dan krijg je geen hypotheek. En als je fluctuerende inkomens hebt gaat het ook fout bij de bank. Dus velen zullen misschien wel een huis willen kopen... maar zijn toch aangewezen op een huurwoning. En dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Terwijl het ook al vaak mensen zijn die, die sowieso uh, uh, problemen hebben... met hun eigen financiële situatie. Gelukkig niet iedereen. Maar uh, uh, daar zie je inderdaad behoorlijke problemen optreden. En je zit ook een beetje uh, in, in, in de knel. Want die... Verhuurder, of het nou een particuliere verhuurder is... of een corporatie, dat geldt in dezelfde mate... die voelt zich gedwongen om de maximale huurverhoging ook aan te zeggen. Dat gaan we straks op 1 juli merken. En die aankondigingen zijn al een poosje eerder. En je kunt dus als huurder en vooral als huurdersorganisatie proberen... om de eigenaar, bijvoorbeeld een woningcorporatie, te bewegen om die verhuurde heffing niet alleen te bekostigen uit extra huurverhogingen... want dat wordt echt een rampzalige zaak... maar ook uit het beperken van bedrijfskosten... af en toe verkopen van complexen enzovoort. Daar adviezen. ligt nog wel een... Een handelingsperspectief voor de huurders. Dank u wel voor deze adviezen, wilde ik zeggen. We horen Hugo Primus. Dank u wel ook voor uw toelichting. Tot zover Radio 1 Vandaag voor uh, vandaag. Morgen om twee uur dan zijn we er weer. Straks om kwart over zes. Nou, ik denk ietsje later op Nederland 1. In ieder geval onze collega's even van de tv. Vanuit de nieuwe studio. Tot onder meer dat verslag van Carolien van de Heuvel in Oekraïne. Hier op de radio Bert van Sloten zometeen met het Radio 1 Journaal. Na het nieuws met Dorot Meijer. Dit is Radio 1.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 Boekwinkelketen Polaren is failliet, dat heeft de curator bekendgemaakt. Volgens hem is de achtergrond van de omzetting meer technisch-juridisch van aard. Nu kunnen de vestigingen beter worden verkocht, apart of als groep. Twintig winkels van Polaren blijven voorlopig wel gewoon open. Oud-neuroloog Janssen Steur gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf, dat heeft zijn advocaat gezegd. En ook het openbaar ministerie gaat in beroep, dat had zes jaar cel geëist. Janse steur werd twee weken geleden veroordeeld omdat hij patiënten opzettelijk zwaar lichamelijk en psychisch letsel heeft toegebracht. neuroloog stelde bij verschillende patiënten de verkeerde diagnose. In het grensgebied met Afghanistan is een van de topfiguren van de Pakistanse Taliban doodgeschoten. Asmitullah Bitani zat in de uitvoerende raad van de Taliban. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor zijn dood en drie van zijn medewerkers. De Pakistanse regering had een beloning van 100.000 dollar voor hem uitgeloofd een vrouw uit Forten Mullum in Noord-Brabant ligt dat... wordt verdacht van de moord op haar eerste en haar tweede echtgenoot. Die overleden in 2004 en 2012. Eerst werd gedacht dat de mannen een natuurlijke dood stierven. Maar later werd de vrouw verdacht. Ze werkte in de thuiszorg en palliatieve zorg... en was bekend met medicijnen. Ze zou de mannen hebben vergiftigd en ze is in november opgepakt. Dat zijn de hoofdpunten. En houden we dit mooie weer? weer ja, nou weer. dat uh, houden we wel wat wisselvalliger. Met af en toe een beetje... Regen erbij, maar nog echt hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Kijk aan. En dat is het nu ook. Het is nog zo 14,1 graden in Arsen in Limburg. Ook in Twente werd het vandaag ruim 14 graden. En verder schijnt overal de zon nu nog. Slechts gehinderd door wat velden, sluierbewolking. En in de nacht verandert er weinig. Het blijft droog. Het is vrij helder. En de temperatuur ligt dan rond een graad of vijf... bij een zuidoostelijke wind die matig van kracht is... Morgenochtend zien we de zon ook nog, maar vanuit het zuidwesten... gaat dan wel de bewolking toenemen, wordt dan ook dikker... en in de middag valt er af en toe wat regen. Voor de bewolking uit loopt de temperatuur opnieuw flink op. Wordt dus weer zacht, een graad of 12. Maar in de regen ligt het kwik op zo'n 9 à 10 graden. De zuidenwind is bovenland matig, aan zee krachtig. Dinsdagavond en ook in de nacht volgen er nog een paar buien... maar woensdag verloopt de dag op de meeste plaatsen droog... met maximaal rond 10 graden. Daarna ligt het kwik op 9 graden en zowel donderdag als vrijdag af en toe een beetje regen, maar niet zoveel. Verkeersinformatie, Wijnandswaan. Zwaan. Bescheiden avondspits door de voorjaarsvakantie. Bij Rotterdam is het wat drukker. Heeft ook te maken met het ongeluk. Op de A20 naar Gouda staat tussen Spaanse polder... en knopen Terbrechtseplein 7 kilometer. Het ongeluk gebeurde op de A16 naar Breda. Tussen Terbrechtseplein en de Van Briden-Noordbrug... zijn twee rijstroken dicht. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? 1.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 Kiev is verlost van Janukovic. Maar de grote vraag is: wie neemt nu het heft in handen? Ik zie geen sterke leader die be able to unite. Verder in deze uitzending: de terreurdreiging door teruggekeerde strijders uit Syrië. De huldiging van de Olympiërs. Ze vliegen nu, als ik op de kaart kijk, boven de Luneburger Heide. En de anti-homo-wet in Oeganda. Het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Goedemiddag. Diplomatiek verkeer op het hoogste niveau op dit moment over Oekraïne. Nu de president is gevlucht en er een herschikking plaatsvindt van de regering... is de vraag hoe het land weer zo snel mogelijk op de been te krijgen. Russische geld is niet langer verzekerd nu de interimregering inzet op een pro-Europese koers. We gaan over praten met Geert Groot Koerkamp vanuit Moskou. Geert, buitenlandschef van Europa, Esten, die is nu in Kiev. Wat gebeurt er op dit moment allemaal? Wie praten met wie? Uh, ja, nou zij gaat praten met, met de mensen die nu ja, niet het heft in handen hebben, maar die voorlopig zijn aangesteld om uh, Oekraïne te besturen totdat er nieuwe presidentsverkiezingen plaatsvinden in mei. Dus ze gaat praten met uh, de uh, chef van het, uh, van het parlement, Turchinov, en waarschijnlijk ook met de leiders van de oppositie, eerst en vooral Arseniy Yatsenyuk, die ook wellicht uh, ja, die goede kans maakt om... het. Uh, om premier te worden. Uh, maar het is vooral uh, van haar kant een fact-finding mission. He, ze kan er niet, niet, niet echt officieel uh, afspraken gaan maken met wie dan ook, omdat ook uh, de Europese Unie ervan uitgaat dat er nu niet echt uh, ja, met niemand te praten valt, zolang er niet uh, een regering is, een premier is, een zittende macht. Ja, praat ze ook met Rusland? Zij uh, gaan nu niet, met, niet praten met Rusland. Uh, Rusland zelf uh, kijkt nu de kat uit de boom. Hè. De Russen hebben uh, vanochtend hun eigen ambassadeur teruggehaald uit Kiev. Uh, wat een duidelijk signaal is dat Rusland ook duidelijk wil weten... Uh, ja, hoe de situatie daar is, met wie ze eventueel zouden kunnen praten... En vooralsnog gaat Rusland ervan uit... Ja, dat er nu niemand is om mee te praten. De Russische premier Medvedev heeft uh, gezegd... ja, uh, is dat soms een legitieme macht? Mensen die met, uh, met geweren door de straten hebben gelopen... met maskers op, met helmen op... moeten we daar soms mee praten? Uh, daar kan geen sprake van zijn. Uh, de Russen neigen er veel naar... om uh, bijvoorbeeld president Yanukovych... die nog steeds uh, niet wil erkennen dat hij is afgezet... die nog steeds zichzelf beschouwt als de legitieme macht... dat die ook inderdaad uh, de wettig gekozen president is. Dus de Russen... Ze maken pas op de plaats volgens nog. Maar daarbij zegt men weder wel dat de gemaakte afspraken... eerder over uh, bijvoorbeeld kredieten tot 15 miljard dollar van Rusland aan Oekraïne... verlaging van de gasprijs ook, wat ze destijds uh, Janukovic hebben beloofd... dat dat volgens nog intact blijft. Omdat, uh, zegt Rusland, wij maken afspraken niet met individuen... maar met landen. En ja. dat hebben we gedaan. Ja, maar daar was Janukovic voor verantwoordelijk. Hebben we trouwens vandaag nog iets van hem gehoord? Weten we waar hij zit? Nee, hij is... Uh, zijn spoor wordt uh, nauwgezet gevolgd door de, de interim uh, minister van binnenlandse zaken. Die heeft uh, vanmiddag laten weten dat het laatste wat ze van hem hebben vernomen was dat hij op de Krim zat. Dus hij heeft een flinke omweg gemaakt via garkov uh, Danetsk in het oosten van Oekraïne, uh, eerst per helikopter, later per auto naar de Krim in het zuiden. Daar heeft hij overnacht. Daar is een deel van zijn bewakers uh, heeft daar afscheid van hem genomen omdat ze niet nog langer met hem wilden werken. En van daaruit is uh, in bekende richting vertrokken uh, per auto. Dus hij zal waarschijnlijk ergens daar in die buurt zitten. Ja, goed. Maar nog niks verder van hem vernomen. En de oppositie uh, verder. Want we hoorden dat uh, Julia Timoshenko... ook wel weer een rol van betekenis wil gaan, uh, gaan spelen. Uh, is, zijn daar nog ontwikkelingen? Nou, uh, vanaf het begin... Uh, Nadat ze was vrijgelaten, Timoshenko, uh, ging het bericht... dat ze ook mee zou willen doen aan de presidentsverkiezingen in mei. Maar dat wordt nu weer alle wegen ontkend. Ze heeft gisteren ook gezegd... reken niet op mij uh, voor het premierschap. Dus uh, je hebt ook de indruk dat, dat ze een soort adempauze... misschien voor zichzelf wil inlassen. inlassen kijken hoe, uh, hoe de, situatie, de politieke situatie eruit ziet... als al het stof is neergedwarreld. En wat ook wel opmerkelijk is, is dat uh, Timoshenko met klem oproept... om ook uh, mensen van het plein van het massaprotest... Uh, in de regering op te nemen, zodat het dus niet alleen maar uh, ja, intern gekonkel wordt tussen de zittende politieke partijen. Want dat is iets waar juist de mensen uh, op het plein, de mensen die maandenlang al die ontberingen hebben geleden, heel erg bang voor zijn. Dankjewel, Geert. Geert Groot Koelkamp was dat. Gaan we naar Eelde, want uh, alles is er klaar voor in Eelde. De ontvangst van de Olympische sporters in Nederland. Het enige dat nog ontbreekt, ja, dat zijn die sporters zelfs. Zelf, uh, Gio Lippens is uh, daar. Gio, heb jij ook zo'n mooie, ja, zo mooie kaart bij je... waarop je kan zien waar het vliegtuig vliegt? Nee, maar er zijn programma's die je gewoon op je, op je telefoon kunt uh, uh, zetten. Een app. En dan kun je gewoon precies zien waar dat vliegtuig is. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nu niet aan. Ik heb hem aan voor jou. Ik ga je, je helpen. Ik, is, uh... ik ga je helpen, want ik heb hem aan. Ik vind het ik fantastisch. Het ja? uh, het is, ze vliegen net onder Hamburg. Waar zijn ze? Onder Hamburg. Net onder Hamburg op dit moment. Nou ja, dan is dat nog even wachten uh, Verwachte aankomsttijd, 9 minuten over 5. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Kan altijd even wat langer duren. Maar uh, ja, als je dan om je heen kijkt. Uh, NOC en NSF had duidelijk bezworen dat er hier in Eelder echt niks te doen zou zijn. Met name voor het uh, publiek. Maar als je toch ziet hoeveel mensen er rond het vliegveld uh, Groningen Airport zijn komen staan. En hoeveel er hier op het uh, publieksgedeelte staan. Achter het glas als haringen in de ton. En die staan allemaal te kijken naar dat platform waar dan zo meteen het vliegveld vliegtuig zal moeten landen. Wordt dan ook door twee brandweerwagens, ja, euh, zo'n ereboog wordt er gespoten. En euh, geloof het of niet, maar het is toeval. Euh, wagen nummer twee en wagen nummer vier. Nou, zet die even achter elkaar, dan weet je 24. Ach. En dan weet je dat dat exact het aantal medailles is dat door de Nederlandse ploeg is gehaald. Maar de baas hier van het vliegveld in Eelde vertelde me net dat het echt wel toeval is, want dat die wagens nou eenmaal zo genummerd zijn en dat dit de wagens zijn die ingezet moeten worden. Maar goed, het wachten is dus nog op die sporters. En die sporters die ruim een uur te laat zijn, dat heeft heeft alles te maken met de bagageafhandeling in Sochi. Daardoor is het vliegtuig te laat vertrokken. En ja, en dan schopt het eigenlijk alles in de war. Betekent ook dat de rijtour die gemaakt zou worden... men zou door de provincie gaan rijden hier... Eh, langs allerlei dorpen. Dat dat allemaal wordt ingekort. Er wordt gewoon gekozen voor een snellere route naar Assen. Waar, ook weer naar verluidt... ongelooflijk veel mensen staan te wachten. Veel meer mensen dan verwacht is op eh, die sporters. Ja, het is hier in het noorden... is het eh, voorjaarsvakantie, krokusvakantie op dit moment. Dus het betekent dat de eh, volkinderen kinderen vrij zijn, uh, iedereen hier uh, naartoe is gekomen... en ook langs de weg staat om maar te zwaaien straks naar die bus... die ongetwijfeld met een behoorlijke snelheid zal voorbijrijden. Nou goed, negen minuten over vijf. Dat is de verwachte aankomsttijd, maar hou alles in de gaten. Gio Lippels is erbij en hij meldt zich om negen minuten over vijf. Dus tot zo, Gio. Het is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten... Het aantal Syriëgangers dat terugkeert naar Nederland is toegenomen. Ruim 20 personen, met of zonder strijdervaring, zijn weer in Nederland. Daarom is de dreiging van mogelijk terrorisme in Nederland nog steeds aanwezig. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid Dik Schoof. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bent u tot deze conclusie gekomen? De die zijn in Syrië betrokken bij Al-Nusra of ISIL. Dat zijn direct aan elkaar de geleerde groepen. Men is al geradicaliseerd, dus dat men naartoe gaat... heeft daar gewelddadige ervaring op gedaan... en vormt dus daarmee een potentieel risico als men in Nederland terugkomt. En wat is dat potentiële risico dan als ze terugkomen? Nou, dat men hier een aanslag zou willen plegen. Uh, maar nogmaals, ik praat over een potentieel risico, want het is natuurlijk niet zo dat elke terugkerer daarmee ook een uh, potentiële terrorist is... of een terrorist is op dit moment. Ja, u heeft Tegelijkertijd al... zien we ook internationaal natuurlijk exact dezelfde beweging... Ja. in Europa, op meerdere plekken, uh, in meerdere landen ook terugkerers. En dat betekent dat het probleem op het eerste oog misschien klein lijkt... in de Nederlandse context, maar in de Europese context groot... en je hebt niet heel veel mensen nodig om een aanslag te plegen. Heeft u al aanwijzingen dat er mogelijkerwijs een aanslag zou zijn gepland? Nee, we hebben geen aanwijzingen dat er een aanslag zou zijn gepland. Daarom praten we ook over een potentieel risico. Uh, maar we sluiten dat zeker niet uit. En daarom proberen we deze groep, hè, die langzamerhand gegroeid is... en de komende periode nog wel verder zal groeien... Uh, expliciet in de gaten te houden en daarmee ook een orde te kunnen vellen... of men uh, tot uh, een, zeg maar een aanslag zou willen gaan plegen om dan onmiddellijk te kunnen ingrijpen. Ja, u houdt ze in de gaten, maar kunt u meer doen dan het alleen in de gaten houden? Nou, we kunnen ook proberen te voorkomen dat men afreist. Daar zijn meerdere maatregelen voor getroffen inmiddels... van paspoorten, uitkeringen stoppen, bevriezen van goede. En het is vooral het ook in de gaten houden... samen met uh, uh, lokale gemeenschappen, het lokale bestuur, uh, de uh, lokale moskee... goede gedragingen van deze mensen te volgen... zodat we echt weten van zijn ze hier terug om opnieuw een bestaan op te bouwen in Nederland... of zijn ze hier terug om toch uiteindelijk uh, met de bedoeling hier uh, een aanslag te willen plegen. Ja, nou uh, spelen ronselaars daar ook een vrij grote uh, rol bij... want die uh, halen die jongens als het ware op. Kunt u die ronselaars op een of andere manier aanpakken? Ja, ook daar zijn we mee bezig. De, de, uh, blijkt dat elke keer strafrechtelijk om dat goed rond te krijgen... erg ingewikkeld is... Uh, de, uh, maar er wordt wel ook door het openbaar ministerie en de politie gekeken of we daar een strafzaak uh, van kunnen maken dus we hebben vanochtend weer uh, kunnen lezen dat men in België daar een uh, vrij stevige actie heeft gehad, in die zin wordt er ook veel internationaal samengewerkt om te kijken hoe we dit soort acties goed kunnen doen maar we zoeken ook op individueel niveau uh, de mensen uit om met hun te praten en te zeggen van ga nou niet. Hè, om het maar even in, in normaal Nederlands te zeggen. Dan wel door middel van straffere maatregelen hun uh, tegen te houden om te reizen. En ook daar hebben we overigens uh, strafzaken tegenlopen. Hè. Dat kan als wij uh, vermoeden dat men echt naar Syrië gaat en er ook bewijzen voor te vinden zijn dat men daar uh, de, uh, uh, zeg maar, zich voorbereidt op terroristische handelingen... dan kunnen ze ook strafrechtelijk aanpakken... om te voorkomen dat men gaat reizen. Ja, en maar het individuele niveau... dat uh, speelt natuurlijk ook op het moment dat ze terugkomen. Want dan zijn ze vaak geradicaliseerd. En wat ik begrijp is dat ze dan ook heel erg veel uh, intimiderend werk doen. Bijvoorbeeld rond, onder moslimgeestelijke. Uh, het klopt dat men, uh, als men terug is... Zeg maar, een soort nieuwe status heeft. Dat is een van de punten waar we ons ook zorgen over maken. Omdat die status weer een nieuwe aantrekkingskracht heeft naar jongeren om daar toch naartoe te gaan. Omdat het blijkbaar uh, een soort helde daad is om daar naartoe te gaan. En dat betekent dat mensen die daar matig op optreden... in moskeeën of in de moslimgemeenschap zelf... daarop weer worden aangesproken. Uh, en dat is een van de dingen waar we nu ook heel actief mee bezig zijn... om uh, de, zeg maar, degenen die hier een matig een invloed kunnen hebben... heel nadrukkelijk te ondersteunen. Ja, dat die helpen bij het laat zeggen, onderdrukken van de radicale elementen. Die helpen om uh, de, zeg maar, te beïnvloeden dat het radicale gedachtegoed niet wordt omgezet in reizen naar Syrië. Ja, voor alle helderheid, het is niet toegenomen, meneer Schoof. Wat is niet toegenomen? Nou, dre het dreigingsgevaar. Het dreigingsniveau is uh, de, hetzelfde gebleven in, in onze formele tekst, namelijk substantieel. Tegelijkertijd zijn er nu meer mensen teruggekeerd naar Syrië dan uh, een jaar geleden toen we het dreigingsniveau voor het eerst hebben uh, verhoogd. Uh, uh, ik herhaal, in de Europese context zien we dat ook. En daarmee het dat het reëler is geworden. En, het, en het daarmee het potentiële risico zeker niet verminderd is. Dank u wel. Dick Schoof was dat, coördinator terrorisme en veiligheid. Er traden wereldberoemde groepen op, zoals. De Rolling Stones op een klein podium. Ja. Ja, en of dat geluid net zo is in dit nieuwe Vredeburg, dat horen we straks in een reportage van Jeroen Wielaert. Eerst Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Dag Bert. Nou, het is natuurlijk helemaal niet druk op de weg... door de voorjaarsvakantie. Eén file valt op op de A20 naar Gouda. Bij knopen plein 5 kilometer. Had te maken met een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 6 uur het NOS Radio 1-journaal. I did my best to notice.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 De muziekprofessoren van Radio 1 is dit een post-punk-band. Het klinkt heel anders, maar ze heet in ieder geval The Killers. Only Human, dat is de naam van het lied wat u net heeft gehoord. Na nou, zes jaar bouwen en verbouwen is het voormalige muziekcentrum Vredeburg eindelijk gereed. Nieuwe naam van het muziekcentrum is Tivoli Vredeburg. Het popcentrum Tivoli en Vredeburg zijn gaan samenwerken. En dat betekent meer zalen voor popmuziek, voor klassiek, voor jazz en voor wereldmuziek. Opening is pas op 21 juni, maar de artiesten mochten alvast vandaag komen kijken. En onze verslaggever Jeroen Wielaert was erbij. Ouderwets goed in het Nieuwe Paleis, het oude podium, Remi van Kesteren. Ja, de vloer is nog hetzelfde, te gek. Ja, het is echt zo'n geweldig gevoel om hier weer te zijn. Uh, tien jaar geleden speelde ik hier voor het eerst. Ik was toen uh, 14 jaar en uh, ontzettend zenuwachtig. Maar het was helaas ook de laatste keer, want toen ging het hier uh, ja, zeven jaar lang dicht. En uh, ja, het is toch wel heel ontroerend om nu weer, uh, nu weer terug te zijn hier. En weer uh, ja, dezelfde. Alles is nog hetzelfde. Ja, de stoelen zijn net even vernieuwd. Die zakt een beetje door, denk ik. Maar voor de rest is alles gewoon nog hetzelfde. En het klinkt ook nog hetzelfde. Dus uh, ja, het is echt geweldig om hier terug te zijn. Ja, ik, naast pist, ik organiseer ik ook een festival, wat toevallig deze week begint. Maar... Ja, je hebt altijd in Utrecht het probleem dat je geen plek hebt... waar je al die activiteiten kwijt kan. En in dit gebouw kan je straks in de ene zaal een jazzconcert geven... in de andere zaal een popconcert. Hier in de grote zaal een heel orkest kan je kwijt. Ja, dus die mogelijkheden die dit nieuwe Tivoli Vredenburg biedt... dat is uh, ja, ongelooflijk geweldig. Pianist Arthur Jussen heeft inmiddels het hele paleis gezien. En? Ja, ik wist niet wat ik er me van voor moest stellen. En ik ben echt ontzettend verbaasd, ja. In positieve zin. Verdwaald? Nou ja, gelukkig had ik Peter bij me. Maar als ik alleen zou zijn, dan denk ik wel dat ik verdwaald zou zijn, ja. Ooit zoiets meegemaakt in Nederland? Nee, eigenlijk niet. Het is natuurlijk... Uh... Je komt wel eens voor de eerste keer in een zaal, in een zaal die je nog nooit gezien hebt. Maar het feit dat er hier nog niks op alle podia, behalve de grote zaal, maar de andere vier zalen, daar is nog niks gebeurd. Daar moet nog, de historie die moet nog komen en dat vind ik wel heel erg speciaal om daarbij te mogen zijn bij dat ontstaan ervan, bij die oorsprong. Ja. Heb je dan een keuzeprobleem voor het soort van zaal waar je eigenlijk zou willen spelen? Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik vind ze allemaal evenwaardig. Dus ik heb er inderdaad geen waarvan ik denk van... nou, ik ben blij dat ik daar nooit hoef te spelen. Maar ja, de, de, de kamermuziekzaal, dat is natuurlijk toch de zaal... die mij het meest aanspreekt, omdat ik dat genre muziek speel. En de grote zaal, die is natuurlijk hetzelfde gebleven. Dus dat zijn wel de twee zalen waar ik heel erg naar uitkijken om daar weer te mogen zijn en uh, te mogen muziceren. Maar ik kijk ook zeker uit om naar de andere zalen te gaan, om concerten te bezoeken en uh, gewoon de sfeer te proeven van uh, hoe het daar is. Programmeur Peter Traan. Dat is de uitleg van het avontuur eigenlijk. Hè? Ja, zeker. Ik wil dat bijna roepen, van... maar Arthur, we gaan alle muziek overal programmeren hoor. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat je na je optreden in de grote zaal, bijvoorbeeld om. Half twaalf s'avonds nog een soort late night optreden. Dat je in de jazzclub geeft. Of, en ook uh, in de Kamermuziekzaal. daar zullen we ook uh, singer-songwriters programmeren. of uh, stand-up comedy zelfs. Uh, we, we willen eigenlijk alle muziek overal doen. Dus uh, de bloedgroepen gaan echt onmiddellijk eruit. In april zijn de eerste concerten al gepland. in het nieuwe Tivoli-Vredeburg. Officiële opening is op 21 juni. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. This is Femke Waltenhuis. Goedemiddag. Ja, ze zijn net overgenomen door Facebook en ze zitten al vol nieuwe plannen. Binnenkort kun je met WhatsApp ook bellen. Dat heeft oprichter Jan Koen bekendgemaakt op de Mobile World Congress in Barcelona. En daarmee gaat WhatsApp concurreren met Skype en Viber. Het is, nog niet, uh, bekend, um, wat, het is nog niet bekend of het bellen straks even gratis is als het appen. En ook de nieuwe naam is nog niet bekend. Suggestie? Nou, misschien Beppen. Beppen? Ja, we <laughs> Eppen, snappen in ieder geval nu het telefoontje in het logo ook. En er was uh, nog meer nieuws van dat congres. We maken er maar even een soort van technoblokje van. Op de beurs werd ook software gepresenteerd waarbij je je ogen gebruikt om toegang te krijgen tot je telefoon. Nou, geen gehannes meer met wachtwoorden dan. Houd je telefoon voor je gezicht en de software doet zijn werk. Al dus het vrolijke filmpje. How does it work? Eyeprints are unique, stable maps of the blood in the whites of users' eyes. So it's secure accurate. Ja, het meet de bloedvaten in het oogwit. En dat zou volkomen veilig zijn. Weer een schietpartij vannacht in Amsterdam-Ostdorp. Buurtbewoners zijn er niet meer van onder de indruk. Laten ze weten aan RTV Noord-Holland. Ze schieten wel meer in de lucht hier in het park. Ja, daar word je wakker van. Maar we zijn het ondertussen al gewend. Ja, ook een Chinese generaal denkt volgens de South China Morning Post... graag positief. Delen van China gaan weliswaar gebukt onder ernstige luchtvervuiling. Maar deze smog moeten we vooral zien als een fantastisch wapen... tegen Amerikaanse laserwapentechnologie. Dat zegt de Chinese generaal. Chang Smok bestaat uit hele kleine stukjes metaal. En hoe meer er daarvan in de lucht zijn... hoe moeilijker het is met laserwapens er doorheen te komen, zegt die generaal. En bovendien is het zicht natuurlijk minder. En dat is voor een laserwapen best onhandig. En hoe heet die ook alweer? Uh, Zhang ja, De ijsbanen in ons land zijn blij met het succes... van de Olympische schaatsers in het Russische Sochi. RTV Oost meldt dat de Overijsselse ijsbanen... veel meer bezoekers zien dan gebruikelijk. Tijdens de Olympische Spelen was het echt wel drukker op de baan. Ook heel veel scholen die spontaan toch nog kwamen schaatsen... toch wel de schaatskort zeg maar, te pakken hadden. En ook in de weekenden is het uh, gewoon druk. Veel gezinnen die komen. En we hadden ook de Olympische Spelen live op het scherm. Dus dan konden ze de wedstrijden gewoon kijken en schaatsen. Ik denk wel dat veel kinderen zoiets hebben. Hé, hey, dat is leuk. Dan wil ik nu toch echt proberen of ik dat ook zo goed uh, ja. kan. Ja, Meer bezoek dus op de Overijsselse ijsbanen. En Overijssel was toch de provincie met de meeste Olympische medailles, toch? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Precies. Goed, Dankjewel, Femke. Straks hebben we veel meer nieuws. Blijft u luisteren hier naar deze zender, naar Radio 1. 9 minuten over 5, dan landen de Olympiers. Dit is Radio 1. Hallo?